11 uur aan Oekthijsen met het NOS-journaal. Op de Noordzee bij Zandvoort is een groot vrachtschip in de problemen gekomen. Het voer vanavond over een boei en een ketting. Daarvan kwam in de schroef terecht. Daardoor viel de hoofdmotor uit en raakte het schip stuurloos. De Koninklijke Reddingmaatschappij en drie sleepboten zijn vanuit IJmuiden uitgevaren. De bulkcarrier vaart onder Panamese vlag... en was zonder lading uit de haven van IJmuiden vertrokken... en ligt nu zo'n 2,5 mijl uit de kust en drijft in de richting van Zandvoort. De 20 bemanningsleden blijven aan boord. Volgens de kustwacht is er, ondanks de Wind, geen gevaar voor de opvarenden. In Almere hebben zo'n 12.000 mensen meegelopen in de stille tocht voor de grensrechter die vorige week overleed na een mishandeling. Na een aantal toespraken vertrok de stoet van de parkeerplaats van voetbalclub Almere City en met fakkels en rozen liepen de mensen naar het terrein van Buitenboys, bijna drie kilometer verderop. Op het veld waar de grensrechter werd mishandeld legden mensen bloemen neer bij een hek. Aan de tocht deden veel jonge voetballers uit Almere mee... net als de burgemeesters Joritsma van Almere en Van der Laan van Amsterdam. Ook KNVB-voorzitter Michael van Praag liep mee. De hulpdiensten in Nederland zijn niet goed voorbereid op grote ongelukken en rampen. Het komt nog steeds voor dat hulpverleners niet weten waar de slachtoffers zijn... en dat gewonden naar het verkeerde ziekenhuis worden gebracht. Dat blijkt uit een rapport van twee inspecties waarvan de NOS de conclusies in handen heeft... Een kamermeerderheid wil nu dat het kabinet de slachtofferregistratie serieus aanpakt. In Den Haag zijn op station Hollandspoor 20 mensen aangehouden na een herdenking van een tiener die daar vorige maand werd doodgeschoten door een agent. Ze werden opgepakt omdat ze niet wilden vertrekken op het tijdstip waarop ze van de spoorwegpolitie weg moesten. De jongeren wilden kaarsjes, bloemen en brieven neerleggen op perron 4 waar de jongen op 24 november omkwam. Volgens de politie deden aan de herdenking zo'n 25 jongeren mee. Na verhoor zijn de jongeren weer vrijgelaten. Nederland is geen kandidaat voor het voorzitterschap van de Eurogroep, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. In buitenlandse media wordt premier Rutte genoemd als mogelijke opvolger van de Luxemburger Juncker. Juncker stapt binnenkort op als voorzitter van de Eurogroep. Die bestaat uit de 17 landen die de euro als munt hebben. De Duitse sociaaldemocraten hebben Peer Steinbrück officieel aangewezen als hun kandidaat... om het volgend jaar op te nemen tegen CDU-bondskanselier Angela Merkel... De verkiezingen worden volgend jaar gehouden tussen eind augustus en eind oktober. Oud-minister van Financiën Steinbrück kreeg tijdens een partijcongres ruim 93 procent van de stemmen. Een paar weken geleden raakte hij in opspraak omdat hij naast een salaris als lid van de Bondsdag tonnen aan bijverdiensten heeft. Maar op het partijcongres protesteerde een enkeling daartegen. In Roemenië zijn de stemlokalen voor de parlementsverkiezingen gesloten. Opvallend veel mensen hebben hun stemmen uitgebracht. En dat is waarschijnlijk gunstig voor de nieuwe volkspartij van media tycoon Diaconescu. Hij belooft de belastingen te verlagen en corruptie aan te pakken. Toch blijft de centrum-linkse USL-coalitie van premier Victor Ponta naar verwachting de grootste. Omdat Roemenië een districtenstelsel kent, zal het ook nog uren duren voordat duidelijk is hoe de zetelverdeling precies uitpakt in het nieuwe parlement. In New York wordt deze week bij veilinghuis Sotheby's... de eerste betaalpas met magneetstrip geveild. Computerbedrijf IBM zocht in de jaren zestig... naar een manier om betalingen efficiënter te maken. Het bedrijf ontwikkelde twee prototypes. Onopvallende kartonnen kaartjes... waarop met plakband een magneetstripje was bevestigd. Een van die prototypes zat ruim vijftig jaar in de portemonnee... van het hoofd van het onderzoeksteam. Sotheby's verwacht dat het versleten stukje karton... tussen de 10.000 en 15.000 dollar oplevert. De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft het recordaantal doelpunten in één jaar gebroken. De aanvaller van Barcelona maakte in de competitiewedstrijd tegen Real Betis zijn 85ste en 86ste doelpunt van 2011. Messi had daar 67 wedstrijden voor nodig, voor Barcelona en het Argentijnse elftal. De vorige recordhouder was Gert Muller, die in 1972 voor Bayern München en West-Duitsland 85 keer scoorde. AC Milan middenvelder Nigel de Jong is waarschijnlijk de rest van het seizoen uitgeschakeld. De International kwam in een competitiewedstrijd ongelukkig terecht en scheurde zijn linker Achillespees. Zo'n blessure vergt normaal gesproken een herstelperiode van een half jaar. De Jong neemt nu een Finse specialist in de arm die eerder David Beckham van een soortgelijke blessure genas. Het weer, vannacht regelmatig buien, de wind trekt aan de kust aan tot stormachtig, het koelt af naar 4 graden. Morgen af en toe buien die in de avond een winters karakter kunnen krijgen. Het wordt dan ongeveer 5 graden. En de dagen daarna blijft het winters met lichte vorst in de nacht. Dit was het NOS Journaal. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden, bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee. Allemaal dankzij de nieuwe generatie drie cilinder benzinemotoren... die extra goed presteren en toch minder brandstof verbruiken en minder CO2 uitstoten. Daardoor betaalt u geen wegenbelasting, geen ppm en is verkrijgbaar vanaf 14% bijtelling. En om uw portemonnee nog meer te vriend te houden, geeft Peugeot u 1000 euro extra inruilpremie en 0% rente op de financiering. Ga dus snel naar uw dealer voor de nieuwe Peugeot 208. Let op, geld lenen kost geld.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 Buiten is het 5 graden. Binnen zit Margriet Brandsma. Gerd Müller maakte doelpunten bij de vleet. Maar die ene, die ene in 1974. Ik herinner me de goal zelf niet. Maar wel dat het gezicht van mijn vader asgrauw werd. Vandaag is er eindelijk goed nieuws. Met dank aan Lionel Messi. Hij schoot Müller uit de geschiedenisboeken... met zijn 86e doelpunt van het jaar. in, de Bomba. Goedenavond, welkom bij het Oog waarin aandacht voor buitenlanden... waar het spannend is, Egypte, of spannend wordt... Roemenië na de verkiezingen van vandaag. En Erik de Vroet is de gast. Hij krijgt morgen de Clara-Wichman-penning... vanwege zijn geëngageerde manier van theater maken. En om vijf voor twaalf aandacht voor de dood van de Britse astronoom... Sir Patrick Moore, even populair als excentriek. Eerst, zoals altijd, het nieuws van vandaag. Zondag 9 december. Lieve papa...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 De zoon van grensrechter Richard Nieuwenhuizen sprak aan het begin van een stille tocht. In regen en wind liep een stoet van 12.000 mensen naar het veld van Buitenboys om daar een roos neer te leggen. Ik uh, fluit wel eens en uh, ik doe ook mee. Dit gaat ook uh, mij over kunnen komen. Het is natuurlijk niet normaal dat zoiets kan gebeuren. En daardoor uh, we hebben we ook met uh, zijn zoon op school gezeten. En op deze manier proberen we een beetje respect te uiten. Maar het was meer dan een herdenkingstocht. De deelnemers hadden ook een boodschap. Dit geeft aan dat het nooit meer mag gebeuren. Dat, dat Richard niet voor niets is gestorven. Dat moet echt, iedereen moet dat weten, van dat dat gewoon heel duidelijk is. Ook opvoeders zouden er iets van moeten leren. Ik hoop eigenlijk dat het signaal gaat naar de ouders van kleine kinderen... want daar moet het al beginnen. Leer je kind met spacht om te gaan zoals het hoort. Onder de prominente deelnemers aan de tocht waren minister Schippers en KNVB-voorzitter van Praag. Volgens hem moeten spelers leren dat voetbal niet alleen om winnen draait. Nou, we moeten naar het moment toe dat je tegen je verlies kan. Ik bedoel, als een scheidsrechter of een grensrechter een fout maakt... dan zie ik trainers de meest idioten gebaren maken en verwensingen maken. Maar ik heb het ze nog nooit zien doen als hun spits een kans voor open doel mist. Dus het kon wel eens een kantelpunt zijn. De oppositie in Egypte blijft hameren op het vertrek van president Morsi. Het omstreden decreet waarmee Mossi zichzelf meer macht gaf is sinds gisteren van tafel. Maar hij houdt vast aan een referendum over de nieuwe grondwet die volgens de oppositie zijn moslimbroeders te veel invloed geeft. Ze eisen dat ook het referendum niet doorgaat. De Venezolaanse president Chavez is opnieuw het land uit... om zich in Cuba te laten behandelen tegen kanker. Gerust op een goede afloop leidt hij niet. Het kan zijn dat door zijn ziekte nieuwe presidentsverkiezingen nodig zijn... zei Chavez voordat hij vertrok. En hij gaf een stemadvies. Vicepresident vice Nicolas Maduro is volgens hem de ideale kandidaat. In deze scenario elijden van Nicolás Maduro als president van de Bolivarische Republiek. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En ik had het er al even over. Lionel Messi heeft vanavond een uniek record gebroken. Met zijn twee doelpunten tegen Betis Sevilla heeft de voetballer van Barcelona nu 86 doelpunten in één kalenderjaar gemaakt. En dat is er dus eentje meer dan de Duitser Gert Muller ooit deed. Auke Kok schreef de voetbalboeken 1974, Wij waren de beste. En 1988, We hielden van Oranje. Goedenavond. Goedenavond. Hoe knap is het eigenlijk dat Messi dit record verbreekt? Uh, ja, dat is in uh, zekere zin nog uh, knapper eigenlijk dan wat Gerd Müller in 1972 deed. Namelijk omdat uh, Müller was echt een, echt, echt een afmaker. Hè? Die, uh, die, die, die was als het ware het eindstation uh, van de ja. uh, aanval. Terwijl Messi meestal bij heel veel van zijn doelpen ook uh, uh, mede-aanval opbouwen als het ware. Dus die is eigenlijk een echte veldspeler die daarnaast ook nog eens razend veel en knappe goals maakt. Ja. Dus dat is eigenlijk nog, nog mooier. Get Muller was eigenlijk meer een goaltjesdief. Was een, ja, was wel een, wel, een, wel een geniale trouwens. Dus daar, daar geen kwaad woord over. Maar... Uh, Messi, ja, dat, dat is een, toch een uitzonderlijk fenomeen. Naar alle waarschijnlijkheid. de mooiste en de leukste uh, speler die we ooit hebben gezien. Ja, Want als je die Messi nou eens vergelijkt met Gerd Muller. Hoe, ja, hoe, hoe, hoe pakt die vergelijking uit? Nou ja, dan. Muller speelde als het ware een, zijn eigen wedstrijd in het veld tegen, tegen de keeper. En dat, en dat deed hij op een fenomenale wijze. Maar, hij, maar die, die, kon, die kon verder in het veld. Zeg maar. Als hij zich even liet terugzakken kon hij niks speciaals doen. Terwijl Messi kan daarnaast ook nog uh, dribbelen en het spel versnellen. En uh, combinaties ook zijn, zijn twee goals uh, uh, vanavond in uh, Sevilla. Het waren geen Muller goals, het waren typische... Messi goals, de, de, de eerste in, in een uh, combinatie met een uh, medespeler... en die tweede uit een soort uh, solo, die hij vervolgens ook nog zelf afronde. Dus dat is... Uh, nee, er, er gaat niets boven Lionel dan Messi. Nee, Müller een beetje lomp en ja traag misschien wel. Althans, dat het te het traag. Ja. En dan Messi met als bijnaam de flow. De, de flow, het is eigenlijk een... een, een, een, een de eerste was echt, echt een... een, een Kanonier, een kanonier, een, een schutter. Een bomber, hè? hè? Ja, een bomber, een sluiper. Iemand die afwachtte en die loerde. en die dan ineens toe, toesloeg. En Messi is echt een, een, een jongen die de bal wil hebben. en die dan aan het uh, dribbelen slaat. En, en dan vaak gewoon een solo maakt. en hem, er, en hem dat zelf ook nog afmaakt. Ja. Dus dat is eigenlijk toch nog. Uh, toch, toch nog meer een artiest, ja. eigenlijk. Ik refereerde net even aan mijn vader. Ik denk dat er veel mensen waren in 1974 die Müller uh, nou, even niet zo uh, zagen zitten, zeg maar. Is dat ja. alsnog een, een soort uh, genoegdoening, een soort goedmakertje? <laughs> nou, eigenlijk was Gert Muller veel, veel knapper en, en beter in wat hij deed... dan wat wij toen wilden zien. Wat, wat hij eigenlijk zo'n beetje voor het hele Duitse elftal... God, in onze ogen was, was Müller... Het, het was toen een beetje in de mode om uh, neer te kijken op uh, Müller. Omdat, ja, dat, dat was maar een uh, dief. Maar het was eigenlijk ongelooflijk knap wat hij, wat hij toen deed. En het is ook zeer terecht dat hij in eigen land zo wordt geëerd. Ja, met de afstand van nu kunnen we dat zeggen. Jazeker, ja, zeker. Eindelijk. Dank je wel. <laughs> Graag gedaan dan de kranten van morgen gelezen door Juri Stubenitski. Veel artikelen over de herdenkingen voor de doodgetrapte grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Een verslaggever van de Volkskrant ging dit weekend langs bij de condoleancebijeenkomst in de kantine van Buitenboys. Vaste gezichten van de club bleven de hele middag hangen. De getatoeëerde arm van voorzitter Oost vindt steeds een nieuwe schouder om troost te bieden. Fysiotherapeut Ari verleende hulp aan nieuwe huizen. Hij houdt het niet droog. Zware shit, zegt hij. Voetbalvader Leo bekent dat hij zijn emoties niet altijd de basis... als hij langs het veld staat. Dat moet kunnen, zegt hij. Het gaat erom dat je het accepteert als iemand je erop aanspreekt. Dat is vaak het probleem. De Telegraaf noemt de herdenkingstoespraken die vanavond werden gehouden... indrukwekkend en aangrijpend. In het commentaar noemt de krant Zinloos Geweld... niet alleen een probleem op de voetbalvelden. De normloosheid is overal. En dat mag iedereen die dat jarenlang heeft genegeerd zich aanrekenen. Daarnaast belooft de Telegraaf ons vanmorgen een hartverscheurende foto... Spits signaleert dat drank en drugs een bedreiging vormen... voor het verstand van amateurvoetballers. Een aantal trainers en spelers zegt dat sommige jongeren... na het uitgaan meteen het voetbalveld opgaan. Ze staan soms dronken of onder invloed van pillen op het veld... en worden dan vaak agressief. Een verdeeld Oslo maakt zich op voor de uitreiking... van de Nobelprijs voor de Vrede aan een delegatie van de Europese Unie. Veel nooren zijn ontevreden over het circus dat hun hoofdstad morgen aandoet... is te lezen in het Nederlands Dagblad... Ze vinden dat de EU geen waardige winnaar is, noemen het Nobelcomité partijdig en pro-Europees. Toch hoeft de Europese delegatie het niet te doen zonder erehaag. De Noorse premier Stoltenberg houdt een lunch met zijn Europese collega's. En een aantal organisaties heeft opgeroepen om morgen de straat op te gaan om de Europese Unie te loven. Bijna een derde van de zwangere vrouwen drinkt wel eens alcohol zonder dat hun verloskundige dat weet. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor Alcoholbeleid waar Spits over schrijft. De onderzoekers vinden dan ook dat volkskundigen beter moeten leren doorvragen over alcohol. Sinds 2005 adviseert de Gezondheidsraad zwangere vrouwen geen druppel alcohol te drinken. Alcohol kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen of in het ergste geval tot het feutaal alcoholsyndroom. Daarbij loopt een kind blijvende neurologische beschadigingen op, schrijft Spits. Behandelingen tegen kanker worden steeds verfijnder, nanomessen, ultrageluid... Volgens het ND lijkt de nieuwste generatie kankerbehandeling zo uit een science fiction boek te komen. Maar ze zijn inmiddels deels realiteit geworden. En daardoor kan schade aan gezonde delen van het lichaam worden voorkomen. Amerikaanse wetenschappers van de Harvard Universiteit zijn er zelfs in geslaagd nanorobots te bouwen. Die kunnen kankercellen aansporen zichzelf te vernietigen. In wetenschapstijdschrift Science zeggen ze dat de nieuwe techniek op termijn chemotherapie kan vervangen. Maar dat kan nog wel jaren gaan duren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Well, sometimes... ja, Sometimes I go out by myself And I look across the border Amy Winehouse en Mark Ronson trouwens, Valerie. De Egyptische president Morsi heeft dus het decreet ingetrokken... dat hem meer macht gaf, maar de oppositie vindt dat niet genoeg. Ook het referendum over een nieuwe grondwet moet worden geschrapt. Sander van Hoorn, Midden-Oosten-correspondent van de NOS... in het... Cairo, als ik me niet vergis in op dit ja, ja, ja, in het Midden-Oosten en op dit moment in Cairo, Sander, ja... <laughs> En, God, goedenavond. Ja, goedenavond. Dat decreet meer macht. Wat, wat stond er nou precies in? Maakte het van, van Morsi echt een dictator? Nou ja, een dictator, dat ben je van persoon. Maar uh, als je voor jezelf de mogelijkheden creëert... Dan, dan wordt het wel erg ingewikkeld. En die mogelijkheden, die uh, creëerde hij uh, op die manier. Hij zette de rechterlijke macht buitenspel... en uh, verklaarde zichzelf boven de wet. Besluiten die hij zou nemen, die zouden niet meer getoetst kunnen worden... door de uh, lichamen die daar normaal gesproken voor bedoeld zijn. Nee. En uh, wat ik zelf nog wel het meest duidelijk vond... was dat er een soort, uh, wat ik verder nog vergeten ben, uh, punt in stond. Waarbij die... Uh, Zichzelf het recht voorbehield om uh, alle maatregelen te nemen. die hij nodig achtte. voor het voortbestaan van de revolutie. Uh, nou ja, daar kun je dus alles onder scharen. En de, de boosheid, die was er dus ook naar. Uh, uh, uiteindelijk is dat decreet van tafel. Maar Morsi die heeft altijd volgehouden. Ik doe dit alleen maar omdat um, juist die rechterlijke macht bijvoorbeeld. de elementen van het oude regime. die daar nog steeds uh, tegenwoordig zijn. die, die wilden mij dwarsbomen. Ja. Die wilden uh, het parlement verder opheffen. die wilden. Uh, de commissie die die grondwet aan het schrijven is, ongeldig verklaren... die wilde misschien zelfs aan de president tornen... aan de legitimiteit van de president. Dat kon ik niet uh, goedkeuren. En vandaar dus dat decreet. Ja, maar waarom heeft hij dan ingetrokken? Is de logische <hums> vraag? Nou, hij zelf presenteert het als een geste aan uh, de oppositie. Uh, ik denk dat er nog wat anders meespeelt. Ik denk dat het decreet zijn uh, waarde... Voor hem uh, gehad heeft. Uh, hij wilde namelijk dat die grondwet, waarin de machten wat bestendiger geregeld worden, dat die uh, in concept klaar was. En uh, dat daar een referendum over zou worden uitgeschreven. En tot die tijd moest hij die rechters eigenlijk buitenspel zetten. En ja, dat, dat is gebeurd. Ik bedoel, die grondwet die is in concept geschreven, die is gepresenteerd aan de president. Die heeft een referendum uitgeschreven dat staat gepland voor aanstaande zaterdag. En de rechterlijke macht kan daar dus waarschijnlijk niks meer aan veranderen. Mm in die zin heeft dat decreet dus eigenlijk zijn, zijn dienst gedaan. Ja, en heeft hij het niet meer nodig. En kon die het dus ook presenteren ja, ja. als een geste aan de oppositie. Waarbij de oppositie zegt van ja, maar dat was maar één van die twee dingen waar wij om uh, um vroegen. Ja, want de oppositie zegt inderdaad, we vinden dat niet genoeg. Ook dat referendum over de grondwet moet van tafel. Dat... Nou, dat moet op zijn minst uitgesteld worden. Ja. Kijk, en voor een deel kun je je voorstellen dat ze daar een punt hebben. Een grondwet, niet onbelangrijk document mm -hmm. in een land... Daar moet, dat moet je niet even door een commissie doorheen laten raffelen. Een commissie, zegt de oppositie... die bovendien uitsluitend is samengesteld uit uh, moslimbroeders... En salafisten. De liberalen die erin zaten, die zijn uit onvrede zijn ze eruit gestapt. omdat ze een minderheid vormden. en ze zagen het helemaal de verkeerde kant op gaan, zeggen ze. Dus die zijn er al lang uitgestapt. Dus je hebt een, een document wat uh, één bepaalde partij dient. Uh, daar heb je dan een week of twee weken over om over te praten. Terwijl je juist zou moeten streven, zegt de oppositie, naar. Uh, uh, inclusiviteit, hoe noem je dat in het mooie Nederlands... alomvattendheid. Mm -hmm. Elke uh, Egyptenaar moet erover mee kunnen praten... moet zich in zo'n document vertegenwoordigd zien... en dan ga je er eens over stemmen. Je moet streven, zeggen zij, bij een referendum over de grondwet... naar 100% steun en niet naar uh, 50% plus 1. Ja. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat de oppositie gezorg, zich zorgen maakt... Dat, dat er meer voor dat dus ja gestemd wordt over dat referendum? Natuurlijk maken ze zich daar zorgen om. Kijk, um, opiniepeilingen zijn schaars in Egypte en uh, notoren onbetrouwbaar. Dus je weet het niet, maar je mag aannemen dat de steun... voor de moslimbroederschap nog altijd groot is. En ze zijn natuurlijk traditioneel gezien ook veel beter in staat... dan die liberale partijen om die steun... Te mobiliseren en dat is wat je ook vandaag hoort dat er uh, in de regio's uh, al uh, campagnes gesignaleerd worden mensen moslimbroederschap die dus uh, de achterban al probeert op te roepen om voor te stemmen voor het referendum. En wat ik vandaag ook hoorde, en dat klinkt heel aannemelijk... want zo staan ze wel bekend, zij kijken ook al verder vooruit. Dus daar waar de oppositie nu nog bezig is om te proberen... die grondwet uit te stellen, uh, uh, zijn de moslimbroeders al bezig... met de parlementsverkiezingen die misschien volgend jaar gehouden worden. Zijn ze daar steun voor aan het mobiliseren? Ja. Nu voert de oppositie de, de druk op, demonstraties, dat de Gierplein. Hoe druk is het daar trouwens op het moment? Op het Tahrirplein ja? is het niet zo druk, want wat dat betreft... hebben de demonstraties zich uh, verplaatst naar het Presidentiële Paleis. Hè? Daar loopt ja. een grote straat uh, omheen in feite. En daar is het drukker dan op dit moment op het uh, plein. Ik kijk daarop uit en daar zie ik wat tentjes. En um, bij het Presidentiële Paleis was ik tot een uh, anderhalf uur geleden. En da daar zie je dat het, uh, ja, het is in een wat rijkere wijk van, van Cairo... Dus uh, mensen die komen daar naar buiten, die uh, komen gezellig even kletsen. Uh, het leger staat daar, maar het leger wordt nog altijd niet, wordt niet gezien als de vijand van het volk. Dus mensen gaan gezellig met soldaten voor een tank uh, op de foto. Een, ja, een landerige sfeer. En het is op dit moment ook niet druk, omdat de oppositie en trouwens dus de, de aanhangers van uh, de president. beide groepen maken zich op voor grote demonstraties op dinsdag. Ja, je zegt landerige sfeer, mensen komen af en toe een praatje maken. Dat, dat klinkt allemaal heel vreedzaam. Dat klinkt heel vreedzaam. Ja, ik denk dat iedereen zich ook wel geschrokken is van uh, wat er uh, eerder gebeurde. Hè, waarbij twee groepen Egyptenaren elkaar echt te lijf gingen. Waar ook doden bij vielen. Uh, waar heel veel gewonden bij gevallen zijn. Ja, dat niet weer. Maar iedereen, het is, het is wel een soort afwachtende landerigheid als je het dan in die term wil houden. Want mensen maken zich toch wel degelijk zorgen wat deze week gaat brengen. Ten eerste omdat er voor dinsdag dus tegelijkertijd voor- en tegenstanders aan het demonstreren zijn. Komen die bij elkaar in de buurt? Hoe gaat het dan? Ja, en de, de grote onbekende factor is toch ook het leger. Ik, ik kwam vanmiddag net in mijn hotel aan en toen keek ik naar buiten... en uh, er kwamen er heel laag uh, F-16's ja, over. Ja, het leger, wat, wat, wat was ja, dat? Hoe verklaar je dat? Nou, zij verklaren het door te zeggen dat ze aan het oefenen waren. En uh, dat zou zomaar kunnen, maar er zijn weinig mensen hier die dat geloven. Ik ook niet echt. Het um, is gewoon heel duidelijk een signaal. Wij zijn er. En uh, iedereen vraagt zich een beetje af op welke hand ze zijn. Um, je kunt aanvoeren dat ze het op een akkoordje hebben gegooid... met de moslimbroederschap. Als je die conceptgrondwet, waar dus aanstaande zaterdag over gestemd wordt... als je die leest, daar krijgt het leger eigenlijk alles waar ze om vroegen. Um, maar aan de andere kant zegt het leger heel duidelijk... wij staan achter de mensen en zeggen de liberale partijen ook... van ja, die macht van het leger, als wij de grondwet hadden mogen schrijven... hadden we daar waarschijnlijk ook niet zo aan getornd. Dus het, het leger is onduidelijk wat ze precies willen. Maar wat ze wel met die f 16s bijvoorbeeld hebben laten zien is... wij zijn er en die instabiliteit in Egypte... dat gaan we niet al te lang toestaan. En dus hangt eigenlijk het, het, het, het zwaard van Damocles een beetje... boven Egypte op dat moment dat als... Er niet snel iets verandert, dat het leger dan misschien weer gaat ingrijpen. Zonder dank norm, dankjewel.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 Apart. I am going for a walk today. I could build a dream and make it seem that everything's okay. I could leave tonight. Today. Oh, I'd better do something today. Oh, I'd better do something today. I am going for a walk today. Rogier Pelgrim, Killing Time. En Rogier Pelgrim won vandaag de grote prijs van Nederland... in de categorie Singer-songwriter... En de jury zei zelfs over Pelgrim. Hij krijgt de zaal muistil met zijn van God gegeven stem. en zweept het publiek net zo makkelijk weer op. Rogier Pelgrim dus. Roemenië. De centrum-linkse alliantie van premier Ponta. heeft de parlementaire verkiezingen in dat land gewonnen. Althans, dat blijkt uit de eerste exit polls. Nauzi B. columniste bij De Volkskrant. Roemeense van origine. De verkiezingen op de voet gevolgd. Um, de opkomst bij de verkiezingen was 42 procent. Ja. Is dat nou hoog of laag? Ik lees voortdurend in berichten, ja. in, in, in persberichten dat dat een hoge opkomst is. En ik lees het ook. Ja. 42 procent. Ik, ik, ik vind het ook laag. Maar uh, als je bedenkt dat, dat het weer heel slecht is... Mm -hmm. en dat de prognose was dat de Roemenen zo murf door de economische crisis... door de corruptie in het land, door de aanhoudende ruzies tussen de verschillende partijen die zich nu in allianties hebben uh, verenigd... en ook nog tegen elkaar uh, als alliantie uh, uh, vechten en bekvechten... en elkaar vuil maken... Uh, de verwachting was eigenlijk dat het waarschijnlijk ja. lager zou zijn. Vandaar dat men toch wel van een redelijke opkomst. Uh... Want het, het waren niet verkiezingen waarbij Roemenen zeiden: we gaan nou eens. Graag naar de stembus gezien de sfeer nee, die u schetst. Niet graag, niet graag. Maar het zijn wel cruciale verkiezingen. Omdat uh, Roemenië heeft de afgelopen zomer een politieke crisis gekend. Uh -huh. Toen is er nu een nieuwe premier gekomen en uh, die heeft heftig gebost met de president. En eigenlijk was toen duidelijk dat Roemenië twee kanten op kan gaan: of de Europese kant en een rechtsstaat worden, de corruptie drastisch bestrijden. en het begin van rechtsstaat consolideren... en zich dus gewoon echt scharen... Uh, ja, tussen de, de, de redelijk beschaafde Europese ja, landen... Dus, dus aansluiting ja, bij Europa. aansluiting bij Europa. Ja, ze zijn lid natuurlijk van de Europese Unie... Ja, maar, maar... Ze, mo ze moeten in politiek opzicht... en qua rechtsstaat en qua gedachten... ook qua gevoel, we willen netjes zijn... we willen een rechtwaardig land zijn... Uh, rechtvaardige rechtsstaat. Rechtvaardig voor iedereen. Dus eigenlijk was het moreel appel aan, aan, aan de burger. Dat willen we. Dat was de ene mogelijkheid. En de tweede was meegaan met de klik die zich natuurlijk naar de val van het communisme heeft ja. verrijkt. En inmiddels zijn dat gewoon natuurlijk geen oud-communisten meer. Maar vanuit die mentaliteit van uh, uh, verrijken, liegen, het ene beloven, het andere doen. Ook naar Europa toe met een dubbele tong praten. Dat is de ja. andere weg. Dat is de weg van premier Ponta. Nou, ja, dat is vandaag gekozen. En dat is gewoon toch wel. Een, dat, ja, is, dat is het moment. Ja. Waarvan u zegt dat was zo belangrijk. Nou, deze zomer ze deze twee. Toen, is, toen werd het duidelijk dat Roemenië ook terug kon gaan. Eigenlijk een stap terug kon doen. En de Europese weg en de weg van de rechtsstaat en de corruptiebestrijding kon stoppen. Want dat, dat Ponta had toen. De, ja, we hebben net naar Morsi geluisterd. Naar, naar een bericht uit Egypte. Waarin Morsi dus alle macht naar zich toe probeerde te trekken. Nou, dat heeft Ponta sinds hij aan de macht is uh, gekomen ook proberen te doen. Eerst door de president buitenspel te zetten. Maar ook door verschillende instituties onder curatellen van. van, uh, van uh, uh, uh, um, uh, rechters zetten, en die rechters dan ja. weer te, te, te, te vervangen, en alleen maar eigen vrienden, politieke vrienden op hoge posities te zetten. En dat is dus gewoon, voor het eerst werd het heel erg zichtbaar dat Roemenië, dit Roemenië dat, dat gewoon met heel veel moeite toch lid van de Europese Unie uh, geworden is, dat dus die, die moderniseringsprocessen en, en, en um, rechtsstaatsprocessen, dat die teruggedraaid kunnen worden, gesloopt kunnen worden. Dat men toch voor de maffiamentaliteit en met de, voor de vriendschap met bijvoorbeeld Rusland. Ja, nou, nou zijn er nogal wat politici in Europa en zeker ook in Nederland die nogal ja, sceptisch zijn over dat lidmaatschap van Roemenië. Ja. Die verkiezingen van vandaag, kunnen die mensen nu opgelucht gaan ademhalen? Ik bedoel, nou, ik denk niet dat mensen opgelucht kunnen ademhalen over deze verkiezingen. En uh, uh, ik, ik denk dat gewoon beide, uh, beide politieke blokken in Roemenië niet opgelucht kunnen uh, ademhalen. De. Uh, uh... Ponta, het blok van Ponta USL. Die moeten dat zijn nu, de sociaaldemocraten. Ja, sociaaldemocraten, ja. sociaal maar dat heel conservatieve mm -hmm. sociaaldemocraten. Heel nauwige conservatieven. Heeft niks met, met, met onze sociaaldemocratie. Die moeten gewoon hun uh, uh, beloftes, die gewoon echt onmogelijk zijn. Ze hebben gewoon echt bergen beloofd: banen, uh, Europees, nog meer Europese integratie, uh, corruptiebestrijding. Terwijl ze gewoon echt eigenlijk alles gedaan hebben om die corruptie, anticorruptie-instituten te slopen. Dus ze moeten gewoon echt hun leugens... Uh, uh, uh, uh. Ja, ze worden geconfronteerd met hun leugens. Hè. ze moeten gewoon echt dit land alles geven wat ze beloofd hebben in de economische crisis. Dat lukt nooit. Nee, nee. Dus dat zou sowieso destabiliserend werken. De oppositie van de, premier, van, van, van, van de president Bosescu, die heet ARD. En dat, is, dat, dat deed mij aan de Duitse omroep, denken toen ik dat hoorde maar het is Allianza Romania Drapta Dat betekent rechts, maar tegelijkertijd te, dat rechtwaardig Roemenië. En die hebben dus die hebben echt een moreel appel. Mm -hmm. Die hebben gewoon geen Gouden Bergen beloofd. Die hebben gezegd we gaan schoonmaken. We gaan de corruptie schoonmaken. Onze eigen politici zullen sneuvelen. Ja, ik kan me gewoon voorstellen dat gewoon echt heel veel kiezers dachten van... ja, wat zijn jullie eigenlijk voor slappelingen? En wat is dat nou voor een preek waarmee jullie komen? En Europa en rechtsstaat. Het is gewoon echt, ja, het is echt een, een partijprogramma het ja. is een college over de rechtsstaat. Eigenlijk heel mooi en nobel. Maar dat betaalt natuurlijk niet de pensioenen en nee, uh, de maar, salarissen nee. van de ambtenaren. Maar die president is ook nogal omstreden gezien zijn verleden... zijn rol ja, tijdens hij de, in de, in de communistische periode. Nou, nee, hij, was, hij, hij was geen hoge communistische bond. Nee, hij, hij is... Uh, die verhalen zijn nee, niet waar, want die, nou, die is... Nee, maar het is, het is, het is gewoon niet zo'n omstreden man. Ja, hij heeft natuurlijk wel akkefietjes met vergunningen en zo. Maar het is niet een van de grote corruptiefiguren. Uh, uh, het is gewoon echt niema, niet iemand die zich zo puissant verrijkt heeft als andere mensen. Het is geen miljardair. Het is gewoon echt. Uh, het is ook geen, uh, geen, geen, geen dief. En het is ook niet echt een leugenaar. Hè? Dus veel politici zijn dat wel. Veel parlementariërs die nu op de kieslijsten zijn ook. Die, zijn, die hebben zich enorm verrijkt. Ja. Er zijn zakenlieden die, die, die loesen zijn. Dus. Uh, ja, ik, ik hoor u nu spreken over, ja. over Roemenië en dan, dan vind ik dat u nogal als somber klinkt. Ik ja. zag u vandaag uh, op, op Twitter, ja. en u twitterde bijvoorbeeld, vandaag gaan Roemenen naar de stembus. Dat is kiezen tussen roekeloze maffia of comatueuze oppositie. Ja. Ja, dus ja, dat tussen dat... fataliteit, hè, ja. dat, dat betekent onheils ongeveer, of fatalisme. Is het allemaal echt zo erg? Nou, ik vind het, uh, ik vind het behoorlijk. Ja, in, in de praktijk zal het natuurlijk een beetje meevallen... omdat het altijd meevalt. Nou, een in Roemenië. Kijk, Roemenië heeft een ontzettend ge, gefragmenteerde politieke spectra... op links en rechts. En coalities en allianties worden gewoon op alle mogelijke manieren gevoerd. Dus er, natuurlijk zullen ze een manier vinden om, om te regeren. En natuurlijk zullen ze gewoon echt... zal er iets uitkomen hieruit? Alleen... Um, als Ponta, die nu echt een duidelijke winnaar is, dat doorzet en de banden met de Europese Unie uh, uh, afknipt of de corruptiebestrijding uh, frustreert en stagneert, die heel erg belangrijk is. Want er is gewoon geen enkele manier waarop Roemenië een rechtsstaat kan worden, wat rijker kan worden, kan functioneren, um, uh, welvaart kan garanderen als het op de oude mafiotische bananenrepubliek-manier gaat, gebeurt het niet. En daar ben ik dus bang voor, begrijp ik. Daar ben ik bang voor, ja. ja. ja, ja. ja. En uh, uh, de oppositie die is natuurlijk ook niet smetteloos. Van, van, van, van Bassescu. daar zitten dus ook lieden in... die, uh, die ze misschien wel uh, liever kwijt dan rijk zijn... Dus, ja. Uh, ja, maar uh, hoe gaat nu verder ik, ik, in Roemenië na die, na die verkiezingen van vandaag? Wat, wat, wat verwacht u? Nou, dan, dan, ik, ik verwacht dat, uh, dat de president, dus, de, uh, uh, meneer Ponta, als, als premier moet. Uh, moet? hij zal wel overleg plegen met verschillende partijen. En uh, Ponta wordt naar voren geschoven. En hij, uh, nou, hij, hij, hij moet dat worden. Misschien zal Bersescu dat niet willen. Het wordt hem geadviseerd om het toch te doen. Maar ik verwacht dus dat het, uh, dat het heel schimmig, heel grijzig... Um, uh, een grijze gebied wordt, dat de Europese Unie haar geduld uh, verliest. Misschien gaat ze niet meer heel scherp die kant uh, op kijken. Brussel zou dat wel moeten doen, want Roemenië is een land dat je gewoon werkelijk uh, echt van dag tot dag moet monitoren. En als, mm -hmm. je, als je het binnen wil houden en als je daar gewoon ook geen economische catastrofe wil hebben, die, uh, die ons enorm veel geld kost. Want het land is gewoon echt uh, ja. uh, uh, afhankelijk van miljarden. Uh, een euro voor, voor, voor salaris en voor pensioenen. Dus uh, ik denk dat het gewoon echt uh, zaak is om nu uh, heel streng die kant op te kijken en de nieuwe regering um, uh, dagelijks uh, te berispen. Een somber. Mocht dat nodig ja, zijn. Klinkt ja, allemaal nogal somber. Het is somber, maar... maar het is de enige. manier om daar toch iets voor elkaar te krijgen. Nou, is En dat dan is dan wel. weer goed. Dank je wel. When I'm old and comforted and done with this desire With bees to share my fire I'll comb my hair in scallop bands Beneath my laundered cap And watch my cool and fragile hands Lie light upon my lamp And I will have a spree count A place to kiss my throat I drew my curtain to the town and hung a parade note And I'll forget the way of tears and rock and stir my tea But oh I wish those blessed years were further than they be And I will have a spring gown With ways to kiss my throat I'll draw my curtain to the town and the hammer-powering note When I'm old and comforted and done with this design With memory to share my bed When I'm old and comforted and done with this With peace to share my time With peace to share my Carla Bruni Afternoon. Ieder jaar op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens... wordt de Clara meijer Wigman penning uitgereikt. Deze penning die gaat naar een persoon of organisatie die, ik citeer... bijzondere erkenning verdient voor zijn of haar inzet... voor de verdediging van de rechten van de mens, met name in Nederland. En in dit jaar bent u dat, theatermaker Erik de Vroet. Ja. Goedenavond met het project Mighty Society. Daar gaan we direct nog uitgebreid over vertellen. Maar u hebt ook net even meegeluisterd naar... Uh... Het onderwerp over Roemenië. Mooi onderwerp ja. misschien voor u voor een volgende productie? Ja, absoluut. M mijn handen beginnen gelijk te jeuken. Van, van, van het, ik ben in, in de jaren negentig ook vlak na de na, het val van de uh, Berlijnse muur naar, naar het Oostblok gegaan. En ook naar Roemenië. Ik heb daar een fantastische reis gemaakt. Dus zo'n ontzettend mooi land en zulke ja, bijzondere mensen heb ik daar toen ontmoet. Ik dacht gelijk, ik moet nou terug naar die mensen en, en de vragen of ze gestemd hebben. Want ik... Ja, het, het verhaal wat ik net hoorde was ja, behorend, verontrustend wel. Ja, zeker. Die, die prijs overigens, toen u dat hoorde, was u verrast dat u hem krijgt? Of die penning moet ik zeggen. Ja, en ook om eerlijk heel eerlijk te zeggen... en het zal voor, misschien voor veel luisteraars ook gelden... Kende ik die prijs dus ook helemaal niet. En dat vind ik eigenlijk schandalig achteraf. Dus, dus toewel, to, toen die, uh, degene mij belde, de jurylid mij belde, uh, heb ik hem nog heel lang op mijn voorspel laten staan. En ik dacht eigenlijk, oh, ik bel die man nog wel een keer terug. Het zal wel voor een debat zijn of nog een, <lacht> een, een, een of andere artikel of zoiets. En toen op een gegeven moment had ik hem eindelijk te pakken. En toen uh, heb ik tijdens het gesprek, uh, heel gênant eigenlijk, nog lopen googelen: van wat is, dat, wat is dat voor prijs? En toen zag ik ineens wat voor bijzondere prijs dat is. Ja. En ergens ver weg klonk er ook al een bel van: oh ja, oh ja dat hebben klaar that uh -huh. Meijer Wigman, Clara Wigman. Precies, maar in een aantal prijswinnaars zag ik achteraf... en dacht ik, oh ja, bijvoorbeeld Lisbeth Zegveld... ah oh ja, volgens mij heb ik wel meegekregen destijds. Ja. Maar het was, moest, ik moest even opgefrist worden. Ja, maar dat klinkt ook alsof u zichzelf niet direct ziet... als een, iemand die een prijs moet krijgen als voorvechter van de mensenrechten. Nee, ik, want ik heb deze, dit jaar sowieso al twee andere prijzen gehad... namelijk de Amsterdamprijs en ook nog de prijs van de kritiek... voor het Project Mind Society. Dus sowieso had ik geen enkele prijs meer verwacht. Maar deze prijs, ik werd hier eigenlijk ook wel in eerste instantie... heel verlegen van. Ik dacht van, huh, voor de mensen we maken theater en we maken natuurlijk theater over geëngageerde politieke, actuele kwesties. Maar om te zeggen dat wij de mensenrechten verdedigen, vond ik eigenlijk een heel, heel bijzonder. En dat, het gaat de jury natuurlijk om dat wij aandacht vragen voor kwesties waarin mensenrechten een rol spelen, dus het gaat meer over awareness. En ja, het heeft nu zo langzaam bezonken dat ik die prijs heb. En ja, eigenlijk vinden we het zelf een van de meest bijzondere prijzen ja. die we dus hebben gekregen. Nou, Mighty Society, ik noemde het al even, acht jaar ja. geleden begonnen, dat is ook eigenlijk theaterproject waar u die prijs voor krijgt. Ja. Wat is dat precies? Ja, My Society is dus een serie voorstellingen. Dus het is geen groep eigenlijk uh, officieel. Hoewel we wel gekoppeld zijn aan Toenug Amsterdam inmiddels. Maar het is een serie voorstellingen die ik dus in 2004 begonnen ben. 10 delen. Tien delen over steeds verschillende politieke, maatschappelijke kwesties, actuele kwesties, brandende kwesties. Zoals? Ik, uh, zoals de oorlog in Afghanistan in 2008. Of uh, over globalisering in 2007. En nu over de opkomst van Azië. Uh, vorig jaar over de gif gifaffaire in, uh, in Afrika. Dus eigenlijk de grote, grote onder, de politieke onderwerpen van de afgelopen jaren... terrorisme natuurlijk, de hele islamdiscussie, multiculturaliteit. Eigenlijk zijn ze al, alle discussies die er zijn geweest... zijn wel in My Society aan bod gekomen. En uh, ja, dat... dat het concept behelst verder... dat we niet alleen een voorstelling maken. Mm -hmm. een die, Want politiek theater heeft misschien wel... een soort van verdacht tintje voor veel mensen. Uh, het, het is gewoon goed theater. Het is uh, theater met um, verhalen, uh, verhalen... en uh, kleurrijke personages. Uh, Esthetisch. Dus het is niet meer dat, door, dat, dat, dat moralistische... vormingstheater uit de jaren zeventig. Dat is het niet. Uh, en we combineren het ook steeds met uh, debatten. Dus er zijn ook uh, honderden sideshowgassen... zijn er inmiddels langs geweest. Uh, uh, van Bas Heijnen tot Alexander Je kan al die figuren die ook in al die debatten een rol spelen, hebben ook na de voorstelling gereflecteerd op onze voorstelling en ook ja, daar het debat verder gevoerd. Dus dat was eigenlijk het doel van My Society: was ook vooral om het debat wat uh, ja, de afgelopen jaren zo aanwezig was in de media, op straat, in debatcentra, ook het theater binnen te halen. Ja, dat is dat geëngageerde toneel wat u zojuist beschreef. Ja. Ja. Ja. Heeft, heeft u daar wat dat betreft ook voorbeelden in Nederland? Uh, nou, dat, dat, dat was misschien juist het probleem in theater in Nederland. Dat ik eigenlijk in 2004, toen ik het project startte... toen er zoveel aan de hand was in Nederland. Dat was na 11 september, na de moord op Pim Fortuyn... na de moord op Theo van Gogh... was er eigenlijk in het theater niks van te zien... van wat er eigenlijk uh, op straat zich afspeelde. En vond ik het uh, dramatisch om naar te van Dorp te kijken... bij wijze van spreken, dan naar het theater te gaan... waar ik weer de Zoofse, Tjechof uh, of Ibsen zag... en waar het leek alsof het prima ging met de wereld. Ja. En eigenlijk wilde ik daar verandering in brengen. En... Hoe, hoe verklaart u dat trouwens? dat daar in in het theater zo weinig aandacht voor, voor, voor is? Ja, dat, dat is dus de angst voor het vormingstheater wat ik destijds, mm -hmm. wat ik er net dus noemde, dat is in de jaren zeventig een soort van, bijna voor veel mensen, een soort verkeerd soort theater geweest. Ik hoewel ik wel denk dat dat uh, ook goede voorbeelden had, maar in ieder geval dat was heel moralistisch, altijd heel uh, links, uh, eigenlijk ook uh, lelijk, want het was, hij moest vooral eigenlijk een bepaalde een maatschappelijke stelling uh, uh, uh, uh, bewijzen. Uh, daar is in de jaren 80 en 90 heel erg een soort uh, ja, weerslag, tegen ja. te, tegenbeweging op gekomen. En te bang voor er, moralisme misschien. Eigenlijk wel, ja. ja. En ook te bang voor actualiteit. Ik denk dat veel theatermakers bang zijn om een soort actualiteitenrubriek te worden of uh, cabaret te worden. En dat ja. is eigenlijk in het theater een groot, groot, grote angst. Ja, maar nu laat u wel degelijk zien dat het heel goed kan, want ja. eigenlijk alleen maar lovende kritieken. Ja, ja dat, dat is heel bijzonder. En, en zeker deze laatste voorstelling, maar je zei die team, dat is, die is nooit zo goed ontvangen, een voorstelling van mij. Dus ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja. Nou, misschien is het dan leuk om even iets van die, van die voorstelling te laten horen. Uh, een, een korte trailer. Met je vader Ramses, jongen. Het is zover. Ze zeiden dat hij in de baan rondhing. Jerry, I'm trying to do business with you. I'm just trying to do limitless business with you, yes? Bah, Jezus Christus, jij bent niet zo fucking man open als jij. You wanna marry? <laughs> <laughs> What are you trying to prove, old man? Die is er hier aan deze tafel te komen. It's starting here, it's starting now. It's starting all over the world. Tiende en, en laatste deel. Dat laatste, ja. daar praten we zo nog even over. Hoe ook ik de liefde vond in het nieuwe Azië. Ja. Volgens critici de allermooiste van de tien. Vindt u dat zelf ook? Ja, maar misschien dat geldt voor elke theatermaker te maken wel. Dat hij zijn laatste werk het allermooiste vindt. Het, het is een voorstelling die heel persoonlijk is. Het gaat ook over mijn vader met name. Uh, uh, het gaat eigenlijk over... Uh, het land, uh, Indonesië, dus daar speelt het zich af: het land waar mijn moeder is geboren, uh, ru ruim 70 jaar geleden, en waar twee jaar geleden mijn vader is overleden op een, een vakantie daar. En eigenlijk gaat het ook heel erg over uh, hoe hij is overleden daar. En ook, maar het is bijna een symbool geworden voor de neergang van het oude Europa... en de opkomst van het nieuwe Azië. Dus en, het is een heel persoonlijk verhaal... gekoppeld aan een veel breder politiek verhaal. Ja, en, en dus de laatste, wat gaat u ja. verder doen? Dat, dat geëngageerde toneel, dat geëngageerde theater... waar u ja, zo vol met passie eigenlijk over, over spreekt. Gaat u dat verlaten? Nee, nee dat, eigenlijk ga ik met dezelfde mensen die achter de schermen bezig zijn... met mij, ga ik door en ga ik op andere plekken uh, uh, voorstelling maken. Nu veel meer in de Grote Zaal, dus bij toen Amsterdam of in, uh, in Dortmund en Bogen, in Duitsland. Uh, daar zijn mensen gekomen die naar, naar mijn site gekomen... en waren ze enthousiast erover... en wilden eigenlijk dat soort voorstellingen ook in Duitsland hebben. Dus die ga ik in Duitsland ook maken. Dus het theater is nog lang niet van mij af. Ja. Ja, u, u gaat inderdaad naar Duitsland. Dat, dat, ja, dat, dat viel mij op. Dat... Duitsland houdt denk ik van geëngageerd theater... Ja. Hoe, hoe, hoe, ja, wat, wat zijn uw plannen precies? Gaat u echt naar de grote theaters, naar de grote steden? Wat gaat u precies doen in Duitsland? Nou, het, is, het is in Dortmund en Bochum, dus in het Roergebied. He? Een gebied ook wat. Kijk, Duitsland gaat eigenlijk heel erg goed economisch gezien. En, po en politiek is het vrij stabiel daar. En uh, de, de problemen. Maar het Roergebied is eigenlijk weer een uitzondering. Daar gaat het eigenlijk behoorlijk slecht ook. Omdat mm -hmm. er zoveel uh, industrie verdwijnt. En dus het is ook weer een plek waar, waar toch wel een soort crisis onder de oppervlakte heel erg aan het broeien is. En daar ga ik ook een remake ma maken van Might City 4, een forcing die destijds in 2008 over globalisering ging en ook over de crisis... die eigenlijk ook hier in Nederland eigenlijk onder de oppervlakte aan het woekeren was... die ga ik daar nu in Duitsland een remake van maken en op een, met, met Duitse acteurs. Maar ik ga er ook mijn soort van uh, trainen in repertoire. Dus ik ga ook Vrijdag doen van Hugo Klaus en in Bogen Ook een schitterend stuk van Hugo Klaus, Hier heel, heel beroemd in Nederland maar in België natuurlijk. Maar in Duitsland nog helemaal onbekend. Ja. Dus het is, een grote, uh, het is heel spannend om dat daar te En voor te een zeer theaterminnend publiek. Ja, Zeker, ja, ja. Iedere stad heeft daar zijn eigen stadstheater. En je voelt dat die mensen heel verbonden zijn aan hun eigen stadstheater. En heel erg beschouwen als hun stadstheater. Dus ook al zie je daar slechte voorstelling, zijn die mensen nog steeds heel fier erop. Omdat ze nog steeds denken, ja, het was dan nog maar een hele slechte Leon's en Lena. Maar het was wel onze Leon's en Lena. Ja. Ja. U heeft van begin af aan gezegd over Mighty Society tien afleveringen. Ja. Tien keer. Daar houdt u zich ook aan. Ja. Hoewel het erg succesvol is... Ja, dus het, het is het dan toch niet moeilijk om daarmee te stoppen? Het is heel moeilijk. Het, want ik heb toch een groep, ondanks dat ik zeg, het is geen groep mensen, maar het is toch een soort van netwerk... een hele groep mensen om me heen verzameld... met wie ik nu heel fijn werk. en uh, we, we, we kennen elkaar, we zijn op elkaar ingespeeld. En uh, we hebben een hele goede alliantie dus met de Amsterdam... waar we kunnen repeteren en gebruik kunnen maken... van publiciteit en zakelijke leiding. En eigenlijk is het juist de plek waar ik het be beste werk... en het beste kan werken, die blaas ik op. Maar dat is ook, ik vind het ook weer spannend om... Ja, ik denk ook dat uh, het goed is voor kunstenaars om, of makers om zich steeds maar weer op nieuwe, nieuwe uh, in onbekende gebieden te storten. En het is heel verleidelijk om je instelling dan maar in stand te gaan houden en nog tien jaar door te gaan, maar ik denk dat het heel goed is om eigenlijk weer onbekend gebieden ja, te zoeken. Op je veertigste is het goed om weer ja, eens met iets nieuws te beginnen. Absoluut, het is een hele nieuwe levensfase. Ik, ik ga binnenkort trouwen en ik heb een hele goede relatie, dus het is een hele, er gaat een heel nieuw engagement ontstaan, ja. denk ik, op nieuwe plekken. En zelfs op het podium ten huwelijk gevraagd heb je ja, begrepen. Absoluut, bij de uh, uitreik van de Amsterdam dan prijs uh, vond ik het tijd om mijn vriendin natuurlijk te vragen. En ze heeft ja gezegd vanuit de zaal. Een gelukkig man. Ja, ja. absoluut. <laughs> Erik de Vroet, hartelijk dank. En morgen veel plezier bij dus de uitreiking van de Clara Meijer Wigman penning. Dank je. Het is vijf voor twaalf. Well, I'm afraid I haven't got any space rockets in my garden, but I have got a couple of big telescopes, and the largest of them is a 12.5 inch reflector in this run-off shed. Shed's very easy to operate. Het heeft het grootste verantwoord dat je snel je telescoop kunt werken. Ik ben verantwoordelijk dat Burnham's comet een beetje een is. En dat is het einde van deze eclipse van de century. eeuw. En bij Jove, was het waardig. En dat was het kenmerkende geluid van de Britse astronoom en televisiepresentator Sir Patrick Moore. Vijftig jaar lang presenteerde hij het BBC-wetenschapsprogramma The Sky at Night. En vandaag overleed hij op 89-jarige leeftijd. Aan de telefoon heb ik een vakgenoot. Simon Portugies-Zwart... hoogleraar computationele sterrenkunde aan de Sterrenwacht in Leiden. Hoe belangrijk eigenlijk, meneer Portugies-Zwart, was Moor wetenschappelijk gezien? Ja, ik denk dat het is, het is bijna niet te, te omvatten hoe belangrijk hij zowel persoonlijk was als wetenschappelijk als als polarisator. Uh, hij heeft uh, vele honderden artikelen geschreven... met name over uh, maanonderzoek in de jaren 50. Het is natuurlijk een... Uh, een man die al heel lang niet heel uh, actief wetenschappelijk actief was... Mm. maar wel populariserend. Hij heeft het vak, de, dat, dat onderdeel, populair gemaakt, toegankelijk gemaakt, bedoelt u? Nou ja, hij heeft het niet alleen toegankelijk gemaakt... maar hij heeft het ook heel veel mensen geïnspireerd om het bijvoorbeeld te gaan studeren. En heel veel van die mensen zijn later uh, bekende sterrenkundigen geworden. Dus de impact, als je het zo zou willen noemen, van, uh, van, van Patrick Moores werk... En zijn populariserend werk, zowel als zijn wetenschappelijk werk, is, is mm. niet, uh, niet te bevatten, denk ik. Nou zie je vandaag ook hè, in de berichten over zijn overlijden dat daar veel aandacht uh, wordt besteed ja, aan zijn toch, ja, wat, wat uh, ja, uh, opmerkelijke manier van presenteren, zijn, zijn verschijning. Hoe belangrijk was dat voor Moor? Ik denk dat dat heel belangrijk was. Uh, op het moment dat je hem ziet, of net het fragment wat we net hoorden, dat je hem hoort, je herkent meteen de stem... Mm. Uh, je herkent meteen zijn, uh, zijn gezichtsuitdrukking. Zijn monocle is natuurlijk wereldberoemd. Zijn uh, ongekamde haar? De ongekamde haar, tenminste, zolang hij nog haar had. In ieder geval de laatste tientallen jaren, natuurlijk niet meer. Uh, ja, dat is een handelsmerk, zeg maar. Zijn excentrieke uh, Engelse uiterlijk en, uh, en gedragingen is, uh, is tekenend. En dat is natuurlijk voor. voor TV, uh, de presentatie ja, van zijn programma. Heel prettig dat je een bekend iemand hebt. Ja, heeft u professioneel in uw vak wel eens met hem te maken gehad? Heel weinig eigenlijk. Hij was overigens wars van computers. Dus uh, als hoogleraar computationele astrofysica heb je natuurlijk niet zo heel veel te maken met mensen die helemaal wars van computers zijn. Nee. Die excentriciteit waar we net over spraken, is dat iets voor u? Kan je daar bekend mee worden? Ja, daar kan je wel bekend mee worden, ja. Uh, er zijn, uh, zijn wel van die, van die lijstjes van wat moet je nou doen om op te vallen tijdens een conferentie. Mm -hmm. Nou ja, een monokkel dragen en, uh, en, en een beetje zo op die manier uh, anders gedragen dan anderen. Dan val je wel op en of je dan dan wil niet zeggen dat je goed bent. En als je dan ook nee. nog goed bent, zoals Patrick Moore, dan Juist. val je natuurlijk dubbel op. Het ja. was niet alleen dat aspect oh, wat nee, hem zo bekend oh, nee. heeft gemaakt. Nee. Nee. nee, het was een fenomeen. Nee. U zegt er zijn van die lijstjes, wat staat er bovenaan uw lijstje? Ik geloof niet dat, dat, dat het mijn lijstje is specifiek. Maar er staan van die dingen op als... Uh, je moet altijd net vijf minuten te laat naar binnen komen op een conferentie... en dan al je papieren laten vallen en dan voorlangs lopen... Zeg maar, waar iedereen naar je kijkt, dat soort dingen. Het is uh, niet, niet dat Patrick dat nou deed of daaraan uh, aan meedeed. Ik noem het meer als uh, voorbeeld van excentrisch gedrag. Maar, maar niks voor u? Nee, nee. Oké, okay. hartelijk dank. Ja, heel graag gedaan. Tot zover het oog van zondag 9 december...